Heel Nederland het juist spontaan, de vreugde is al Ons kranig Nederlands elftal gaat volmoed naar Rome heen. Het wereldkampioenschap hoogste voetbalideaal. Is het eervol en verheven doen, te zingen we allemaal. We gaan naar Rome, we gaan naar Rome. Met bakhuisdoelpunt daar voor twee. We gaan naar Rome, we gaan naar Rome. En vinden neemt zijn kanjers mee. En Mijners wel zo goed als Smit. Die juichen om de beurt hij zit. Als echte jongens, als warme jongens. Hollandse jongens van Jan de Wit. heel die dribbelt vier en vuurt ze mannen aan. Wimander is een staat en bijgesteund door Pelikaan. De keeper, beperkt en voor hun valt gelijk de Het Nederlands voetbal is ons nationale trots. We gaan naar Rome, we gaan naar Rome. Bijbak hij doelpunt daar voor twee. We gaan naar Rome, we gaan naar Rome. En Venter neemt zijn kanjers mee. En mij verswels zo goed als Smit, die eigen om de deur vrij zit. Als echte jongens, als warme jongens, Hollandse jongens van Jan de Wit. hij <middels> Bak, en Ren van Wels, voor doel zweet treedt de bal. Mijn dorst naar Spits voor een toe, dan volgt een doffe knal. Vijandelijk net, dat trilt, dat gaat zo keer op keer. Als Nederland dat niet vindt, eet ik geen macaroni meer. We gaan naar Rome, we gaan naar Rome, bij pakhuisdoelpunt, we daar voor twee. We gaan naar Rome, we gaan naar Rome, en venten neemt zijn ze mee. En mijnders wel zo goed als hem, Die juichen om de beurt. Hij hey, zit als echte jongens, als werme jongens. Hollandse jongens van Jan de Wit.